10 uur en daarnet wel met het NOS-journaal. Bij een schotenwisseling tussen het vergat tromp en Somalische piraten zijn twee Somaliërs omgekomen. Ze zaten op een gekaapt Iraans visserschip. 16 Somaliërs zijn opgepakt, zij zitten vast op de tromp. Aan de Nederlandse kant vielen geen gewonden. Het gekaapte Iraanse schip werd door marinemensen bevrijd. Volgens het ministerie van Defensie openden de piraten het vuur op de tromp en werd er teruggeschoten. Aan boord van het visserschip werden twee dode kapers gevonden. 16 Somaliërs sloegen op de vlucht, maar ze staakten de vluchtpoging toen de tromp waarschuwingschoten loste. Toen het Iraanse schip werd doorzocht werd de tromp genaderd door een ander gekaapt schip. Dat wilde de piraten te hulp schieten, maar maakte rechtsomkeerd toen de tromp met een kanon een paar schoten voor de boeg loste. Twee leerlingen van het Sint Maartenscollege in Maastricht worden sinds vrijdag vermist in Frankrijk. De school heeft bij de politie in Parijs aangifte gedaan van vermissing. En er is een grote zoekactie aan de gang. Veel vierdejaars VMBO-leerlingen van de school uit Maastricht bezochten donderdag en vrijdag Parijs en Disneyland. Vrijdagmiddag kwamen de twee meisjes niet opdagen op een afgesproken verzamelplaats. De politie in Parijs heeft een opsporingsbericht verspreid. President Sarkozy heeft de Fransen in Abidjan in die voorkust opgeroepen... zich zo snel mogelijk op één plek te verzamelen. In die voorkust zijn zo'n 12.000 Fransen. De oproep is een voorbode van een mogelijke evacuatie van alle Fransen. Een beslissing daarover wordt binnen een paar uur verwacht. Franse troepen hebben vandaag het vliegveld van Abidjan... de grootste stad van het land, ingenomen. In die voorkust gaan de gevechten door... tussen de aanhangers van zittend president Bakbo... en de winnaar van de presidentsverkiezingen, Ouattara. In de stad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 Goedenavond. In het een na laatste uurtje van de dag... kijken we terug op alle belangrijke sport van deze zondag. En het was nogal wat. Het werd bijvoorbeeld een ronde van Vlaanderen... zoals de Belgische wielenliefhebbers hem graag zien. Spannend tot op het eind en een Vlaming als winnaar. Nick Nuyens, Nick Nuyens, Nick Nuyens, Nick Nuyens met de ronde van Vlaanderen. Voor Jean voor Cancellara en dan Tom Bonen. En die Nick Nuyens heeft moeilijke jaren achter de rug. Hij was niet altijd zo populair als vandaag. Het is eigenlijk het beste denkbare antwoord dat ik kan geven aan heel veel mensen... die, uh, die altijd met een kak gekopt hebben, ze op mijn kop gekekt hebben. <laughs> We kijken zo direct uitgebreid terug op de ronde van Vlaanderen. En we horen zo meteen al de beste Nederlander in de koers. Ook in de Eredivisie wordt het we weer spannend tot op het eind. Vijf punten zitten er maar tussen de koploper nummer twee en nummertje drie, Ajax. Ronald van der Geer is weer aangeschoven, Ronald. Um, Ajax bleef vandaag in het spoor, zoals je dat uh, noemt. 3-0 overwinning op Herakles. Was er iets te merken op het veld van alle commotie van de afgelopen twee weken? Langs het veld wel, op het veld uh, niet. Ajax uh, ja, speelde een beetje verstomd, speelde een beetje... Het nou, speelde gewoon niet goed eigenlijk. En ik weet niet of dat uh, verband houdt met datgene er de afgelopen week is gebeurd. Maar nee, ik denk niet dat het van invloed geweest is. Het meer voetbal dus. En wielrennen tot 11 uur in Langs de Lijn. Het werd dus Nick Nuyens en niet Fabian Cancellara. Ook niet Sylvain Chavanel. Die twee gingen er vandoor in deze editie van de Ronde van Vlaanderen. Maar werden op de muur van Gerardsbergen achterhaald. Sebastian Langeveld probeerde ook nog te ontsnappen uit de kopgroep met de finish in zicht. En ook hem lukte het niet om weg te komen. Langeveld was wel de beste Nederlander met de vijfde plaats. En als je hem zag rijden had je het gevoel dat hij tijdens de ronde van Vlaanderen steeds beter werd. Ja dat klopt ook wel. Maar ja, het, is wel, het is wel een koers natuurlijk die, uh, ja, die heel lang is. En, uh, ik denk dat mijn of ervaring, dat, mijn, dat over het, de andere drie keer dat ik gereden heb, mij een beetje geholpen hebben vandaag. Dat ik weet gewoon dat de koers met dit weer uh, toch vaak op de muur gespeeld wordt. Ja, en toen dat, dat moment, hè, 40 kilometer voor aankomst, dat Cancelara uh, ging vliegen. Uh, toen was jij er dus nog niet van overtuigd dat dat de beslissende demarrage zou zijn. Ja, dat had zeker gekund. Maar ik, ja, als je niet, ja, ik had niet verwacht dat ik hem kon volgen. Hè. Op dat moment, als hij uh, zijn eerste kartouche schiet. Dus heb ik het ook niet geprobeerd. En... Uh, ik zag Gilbert nog zitten, Bonen, die mannen. Dus ja, ik denk, die gaan zeker nog proberen op de, op de muur. Dus daar heb je op vertrouwd? Uh, nou, op ja, vertrouwd. Ik werd uh, ten eerste perfecte Tom Leeser afgezet op de muur. Uh, en uh, ja, ook daar weer een klein beetje, uh, ja, denk gewoon uh, mijn ervaring dat ik uh, op kop begon. En, uh, en dat ik daar, ja, niet daardoor mee was, maar ja, je, ziet, uh, je zit er gewoon uiteindelijk bij de twaalf best in de koers. Dat de muur zo snel bij elkaar komt. Was jij daardoor verbaasd? Um, ja, het is voor Kanselaren ook al, rijdt hij natuurlijk, uh, was hij vandaag misschien wel weer gewoon de beste man in koers. Is het gewoon heel lastig om uh, met iemand in de wiel, Schiavanel, en dan voor een BMC dan nog met zes mannen. Ik denk dat als BMC uh, vandaag niet zo sterk was geweest, dat Kanselaren uh, dan hoogstwaarschijnlijk of Chavanel de koers had gewonnen. Wat is dan in die laatste uh, ruim tien kilometers, uh, wat is jouw plan? Ja, mijn plan. Ik had niet echt een plan. Ik denk, ik wou, uh, en de sprint denk ik niet echt traag, maar ja, er zaten toch ook Silbert erbij en die aankomst is zo lastig. Bonen zat er natuurlijk bij. Uh, ja, best veel rappe mannen. En, uh, op drie kilometer zag ik even een kans en uh, ja, je, moet, je moet gewoon uh, hopen dat ze dan twijfelen. En ik, had, ik had even een gaatje, maar uh, ja, ze kwamen terug en eigenlijk was dat de voorbereiding voor uh, Kanselaar om uh, echt te demoreren. En hoe voelden jouw benen toen? Ja, nee, toen moest ik even passen. En toen, uh, toen was het Wijkwoord, denk vijfde. Dus dat is een ja, uh, hele mooie bevestiging. Zei Sebastian Langeveld tegen Steven Dalenboud. Geen Rabobankrenner dus als winnaar. Wel een oudrenner, want Nick Nui stond vorig seizoen nog onder contract bij de Raboploeg. Waarom hij toen niet en nu wel wint, bespreek ik later met Aardvierauten. Goed. Koffie en de stoeter valt zo als het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. In mijn... I Ik bied zegen dag het red, want ik wil weer een Met een kop vol zonlicht naar een vrouw die op mij wacht, op deze prachtig mooie. Daniel Louwius, prachtig, mooie dag. Wat een goal! De eredivisie. Penalty, en dan is de goal! Na de topper tussen Twente en PSV van gisteren was de blik vandaag gericht op Ajax. De Amsterdammers boekten een moeizame 3 0 overwinning op Heracles Almelo. Geholpen door de keeper van Heracles. Ach, ach, ach, wat een triestheid voor Pasveer. Hij laat de bal die hij zomaar kan vangen door de knuis te gaan... En dan staat daar Oleg Gerd die hem zo mag binnenkoppen. Ado Den Haag won opnieuw. Zonder de geschorste John van der Brom Verzoeg Ado Utrecht met 3-2. Rado Zafeljevic staat helemaal vrij op een voorzet van Verhoek. Vanaf de rechterkant van het veld. Echt helemaal vrij. Als die bal het zassengebied van Utrecht inkomt... juist Utrecht de ploeg met het beste balbezit en de grootste kansen. Maar het doelpunt is dus van aden den Haag. FC Groningen maakte het zichzelf in de eigen Euroborg nog erg lastig. Het diets VVV twee keer terugkomen, maar won uiteindelijk met 3-2. Doelpunt weer voor FC Groningen. Krankvist, de centrale verdediger, de aanvaller ook. Altijd sterk in de lucht bij corners. En zo ook nu een corner van de linkerkant. Van taardienst wordt feilloos door krankvist ingekopt. De Gelderse derby leverde feest op in Arnhem. Vitesse won met 2-1 van de nijmegen eendrachtcombinatie. Het is Aysati die om de doelwand van NEC heen loopt. Zillessen. En als zullen ze dan verslagen eigenlijk buiten zijn eigen doellucht. Kan de bal met een boogje terugkomen in zijn doelwand. En Tenessen, invaller bij Vitesse, hij komt de 2-1 binnen. Met nog vijf speelronden te gaan zijn Twente en PSV in een steeds hardnekkiger titelrace verwikkeld. En zit Ajax op het vinkentouw. De wedstrijd van het weekend werd natuurlijk gisteren al gespeeld. Twente heeft de koppositie dus overgenomen na een winning op PSV. Nu het voetbalweekend met Ronald van der Geer. Ronald, goedenavond Hallo, uh, nogmaals. Uh, gaat het nog vaker gebeuren, denk je, dat die ploegen stuivertje gaan wisselen? Als je kijkt naar het uh, programma van PSV, Twente en Ajax, dan geloof ik van wel. PSV en Twente moet je dan met name naar kijken. Maar er zitten uh, nog best lastige wedstrijden bij. Twente bijvoorbeeld heeft uitnog de graafschap. Dat is een wedstrijd die je niet zomaar wint. Ado uit nog en Ajax natuurlijk uit. PSV moet nog naar Feyenoord. Speelt thuis nog tegen Heer Maar moet ook nog naar het kunstgas in, in Almelo. En op de laatste speelronde naar Groningen. Dat zijn uh, wedstrijden die je niet zomaar wint. Ajax daarentegen heeft drie thuiswedstrijden. Zou dus een relatief wat makkelijker programma hebben. De andere twee spelen nog maar twee keer thuis. Heeft dan op de laatste speeldag ook nog eens Twente thuis. Ja, weet je, als je, als je zo kijkt uh, hoeft het niet te gebeuren. Maar gezien ook wat er dit seizoen allemaal met de top drie gebeurt... denk ik, ja, dat, daar gaan nog wel puntjes gemorst worden. En dat kan nog best wel eens heel spannend blijven tot het laatst. Dat wordt leuk in ieder geval. Um, de zegen van Twente, om nog even terug te gaan naar gisteren... die kreeg geen, eh, vorm na de invalbeurt van Brian Ruiz... maar de echte man van de wedstrijd was Theo Jansen. Joep Schreuder zocht hem vanochtend op om na te praten over de topper. Jansen zorgde met een strafschop en een prachtige tweede treffer voor de doelpunten. En dat terwijl hij eigenlijk met een blessure speelde. Ja, wat is dat dan? Uh, beperking gewoon. Je, je voelt dat je niet vol kan sprinten. Uh... Oh, stop. Niet vol kan sprinten? Ja, Iedereen heeft het over de sprint van Theo. Ja, nou, die was niet vol. Jij bent aan het sprinten en, en voel je de pijn dan, of niet? Ja. Ja. Het is ongelooflijk, die sprint. Tegen Marcelo? Of was het Hutchinson? Ik, ik, mag het niet eens. ik weet niet eens tegen wie het was. Ik weet in ieder geval dat ik uh, één ding zag en was de goal. En, uh... Je hield je een beetje in, hè? Ja. ja hij was iets te ver vooruitgespeeld de bal. Ja, die tweede bal die ik meenam, die, die schoot ik nog wel ver naar voren en uh, ja, die was ook iets te veel naar de zijkant eigenlijk. Want als ik hem recht doorschiet, dan, dan, kun je misschien kiezen. Dan sta je makkelijk voor de goal, dan kun je misschien simpel met de binnenkant binnen schieten. Nu maakt het mezelf heel lastig. Vorig jaar was het toch een beetje Twente de titel van McLaren en van Ruiz. zonder te veel, maar dit wordt de titel van Theo ja. als het zo doorgaat. Ja. Nou, dat weet ik niet. Assists. Uh, ja. Beslissende doelpunten. Ja, nee, absoluut. Ik heb wel belangrijke goals gemaakt dit jaar. En uh, ik heb ook meer goals dan ooit gemaakt. Dus uh, dat, dat voelt absoluut goed. Maar uh, ja, wat ik zeg, we hebben een heel erg team. En uh, dit, we, we hebben jongens die voor elkaar willen werken. Dat, dat zeggen ze allemaal. Hè? Ja, maar het is ook zo. Dat blijkt ook wel, denk ik, uit alles. Uh, iedereen wil voor elkaar vechten. En uh, ja, de jongens zijn verstandig. Hoe is die zelf aangeven van trainen? Uh, Doe maar niet starten, hè. ik kom liever op het einde erin, want dan wordt de wedstrijd uh, wordt die, uh, wordt die afgemaakt. Speelt bij jullie bij FC Twente dat je kampioen wil worden voordat je nog naar Amsterdam moet? De laatste speelder Nee, niet echt. Uh, ik denk dat wij vertrouwen op onze kwaliteit, het wordt nog heel lastig, maar uh, ja, het, het, het hoeft niet beslist te worden voor, voor Ajax. Maar het zou natuurlijk wel fijn zijn als dat gebeurt. Speel jij met de gedachte van nou uh, kampioen worden, nog één keer die A1 af? Oh, de beker wil ik ook nog wel winnen. Nou, je wilde een kwartfinale. Ja, vind je Kan de... dat? Of niet? ja, veel iets minder? Ja. Ja, maar je zult daar 1-1 spelen? Nee, absoluut. Ik bedoel, natuurlijk, Europa League is fantastisch. Als je dat kan winnen, helemaal geweldig. Maar uh, ik maar vind heb de je, titel heb je... toch belangrijk. Ja, Hebben jullie het idee dat jullie op je tenen lopen? Of heb je het idee met die drie uh, troeven? Luk, ja. Daar ja. kunnen we echt in mee. Ja, nou, kijk, Douglas komt ook weer terug straks. En uh, we, hebben, we hebben natuurlijk nog een paar jongens die uh, is de tijd gebesteerd geweest. Dus die jongens hartstikke fris nu. Ja, we hebben die jongens die moe zijn, maar we hebben ook jongens die nu fris zijn en uh, die heel belangrijk kunnen zijn uiteindelijk. Nou, dus Theo Jansen. De titel van Theo noemde Joep Scheuderut. Uh, hoe kijk jij er tegenaan, Ronald? De titel wordt toch altijd. Uh, uh... Ja, aangeschreven op de persoon die er met kopperschouders bovenuit steekt. En ik denk dat. Uh, natuurlijk heeft hij gelijk als hij het heeft over een hecht team. Maar hij steekt er met kopperschouders bovenuit. Heeft in uh, beslissende fasen beslissende dingen gedaan. Dat wat Ruiz vorig jaar deed en ontzettend belangrijk was. En het een beetje de titel van Ruiz werd zonder Pires en Cuvo en al die anderen uit het oog te verliezen. Nee, denk ik dat dit wel het jaar van Theo Jans is. En de titel als die komt, wel op zijn naam geschreven mag worden. Maar, maar, maar hoe, hoe is het met Theo Jans? Want hij heeft dan een knieblesschur. Uh, hij heeft ermee gespeeld. Uh, en hij ziet er niet echt heel goed uit, uh, als nee. ik uh, dat mag zeggen. Nee, moe, hè. Hij ziet er ja. uh, moe en uh, een beetje ja, afgeleefd is het niet. Maar het is een beetje... Ja, hij ziet niet meer op zijn de zo de top, top uh, nee, nee, nee, Ik denk ook dat hij moe is. Het is een zwaar seizoen, hè. Vor ja. voor het is vroeg begonnen. Maar het wordt veel het wedstrijden blijft zwaar. Gespeeld. Het blijft zwaar. En, en, en wat ik net zei over uh, die wedstrijden die er dan nog te spelen zijn in de competitie. Ook die Europese wedstrijden. Waar Ajax dan geen last meer van heeft. Uh, die Europese wedstrijden kunnen ook nog een rol gaan spelen in uh, het competitie. Ik vind, ik vind het best want, frappant dat ze eigenlijk zeggen... ik wil veel liever die titel, en het Europa Cup. Vroeger was dat toch anders of niet? Nee, die, titel, die, titel, die, titel, die titel begrijp ik, begrijp ik wel. Het, het ging overigens ook even om de beker en de uh, en, en, en Europa League. Maar nee, die titel dat gaat over 34 wedstrijden. Daar zijn geen toevalligheden in. Degene die aan het einde van het seizoen bovenaan staat... daar ben je het hele jaar mee bezig. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat het allerbelangrijkste is. Maar als je eenmaal verder kan komen in die, uh, in die Europa League... en je gaat dadelijk die kwartfinale overleven... ja, dan dat ook kriemelen. Ja, en wil je, dat, wil je dat ook, ook gewoon winnen? En ja, ik weet niet of het allemaal tot de mogelijkheden behoort. Wat dat betreft wordt het een opzienbarende week natuurlijk. Gaan we zien hoe hè, of hoe hij PSV en Tenten en het gaan doen. Jansen mag dan een beetje moe zijn. Uh, inderdaad, wat hij al zei. Uh, Ruiz uh, is bijna helemaal terug. Douglas is nog maar één wedstrijd geschorst. Ja. Die is terug. En dan hebben ze nog die Anjewo die, die zat ook nog op de bank ja, gisteren en, zelfs. En Bengtson heeft het uh, centraal achterin helemaal niet slecht gedaan, hè? Als, uh, als keuze vervanger. Hangen, ja, er is keuze. Het. Maar dat is dus wat je... En, en spelers die niet uh, tot het gaat zijn gegaan. Ruiz heeft nu natuurlijk een redelijke periode van, van betrekkelijke rust die gehad. Die fris. He? Tamelijk fris en dat geldt eigenlijk ook wel voor, voor Douglas. Er zullen er een, een aantal bij, bij Twente zijn... Waar het, waar het pijpje langzamerhand aan het leeg geraken is. Op adrenaline kan je het uitspelen. Maar er, ja. Zit, ja, er er is veel keuze, er is voorin veel keuze. Er zijn middenveldkeuzes te maken. En achterin weet je nu inmiddels dat Benson en Unjewo dat je die achter de hand hebt... en dat daar ook eigenlijk niet zo heel veel mis kan gaan. En met een titel, nee, in, in, zicht, met een titel in zicht dan worden pijntjes uh, niet zo hevig, hè? Nee, nee, nee, als het slecht gaat zijn kleine pijntjes ja, groot... En, dan... uh, en, en grote pijntjes worden klein op het moment dat het lekker gaat. Dus Twente, ja. titelkandidaat nummer 1? Ja, vind ik wel. Ook als je kijkt naar het, uh, naar het spel... toch ook de wijze waarop zij uh, wedstrijden naar zich toe trekken... vind ik nog altijd Twente, ja, toch uh, titelkandidaat uh, nummer 1, terwijl ik lang PSV heb geroepen, overigens. Dat uh, hadden we al eens een keertje genoteerd, ja. inderdaad. Maar um, uh, wat is dan het verschil? Is dat het verschil dat, dat bij Twente net wat, net wat meer voetbal is? Of, of, of iets meer creativiteit, plezier? Cre Na plezier niet. Ik denk dat, dat ploegen bij net zoveel plezier hebben... Um, wat er... Twente kan wedstrijden naar zich toe trekken wedstrijden echt. Hè? Twente kan zichzelf belonen. Het, het goede spel belonen met een doelpunt, vervolgens een wedstrijd heel professioneel uitspelen. En wat het probleem bij PSV is, dat het natuurlijk helemaal niet zo onaardig speelt en goede spelers heeft. Toch, dat, dat, dat val ik ook in herhaling, maar PSV heeft het altijd zo lastig in wedstrijden, omdat het maar niet tot scoren komt. Je beloont het goede spel dat je hebt niet. En dat was eigenlijk ook het verhaal van gisteravond. Want in de beginfase waren er best kansen voor, voor PSV. Hè? Marcus Berg, er is veel kritiek op hem geweest. Zegt hij zelf ook, had er misschien wel... 16 moeten maken, kreeg wel mogelijkheden. Michailov lag nog een keer in de weg. Op een was incest. ook goed, het keeper, ja, ja die, die deed dat ook prima. Maar er zijn wel momenten geweest dat PSV die wedstrijd naar zich toe kon trekken. Uiteindelijk, ja, het scoort Twente wel op de momenten dat het dat het moet. En ja, met Ruiz brachten ze net op dat moment weer een, een frisse kracht. Ik vond die penalty overigens wel erg makkelijk ja. gegeven, maar goed, um, voordeel voor PSV is ook daar blijft het altijd rustig. Je bedoelt, het is van buitenaf te doen. Ja, het is rustig daar. Het is geen gekke dingen. Nee, maar dat is natuurlijk ook een betrekkelijke rust. Omdat uh, uh, PSV toch ook die Champions League miljoenen nodig heeft. Dan hebben we het even niet over de emotie van een kampioenschap. Maar voor de Champions League is gezien de begroting van PSV... en de toekomstplannen wel een must. Ja. Dus daar ligt de druk er ook wel een beetje op. En PSV heeft... Uiteraard best een aardige selectie, hè? Met, met, met Toivonen, Bakal die nu toch ook weer ja. hè, wat, wat meer laat zien dat hij het ook kan. Alleen, ja, het, het, het, het scoren blijft een probleem voor PSV. Als PSV makkelijker wedstrijden had gewonnen door middel van het maken van doelpunten... dan had PSV uiteindelijk toch kampioen geworden. Dus Affelai is misschien toch wel de ontbrekende schakel na de winterstop? Nou, dat zou kunnen. Dat is, iemand die, die in belangrijke... ja, dat is iemand die in belangrijke wedstrijden, zoals we hebben bijvoorbeeld tegen Glasgow Rangers gezien, dat er niemand was die nou eens even twee, drie man uit kon spelen, waardoor er wel eens wat ruimte kwam hè, tegen een stugspelende tegenstander. Aan de andere kant moet je wel zeggen, uh, ondanks of met of zonder afleid, er worden wel kansen gecreëerd. En zolang je kansen creëert, voetbal je dus helemaal niet zo slecht. Alleen, je moet die kansen wel afmaken. Okay. En anders heb je echt een probleem. Dan Amsterdam. Dat heeft natuurlijk een uh, zeer onrustige week achter de rug. De boer het uh, Het had uiteindelijk niet echt zijn weerslag op het resultaat van vanmiddag. Voorafgaand aan het duel was het onder meer de vraag... welke kant de Ajax-supporters zouden kiezen. Die van het Kamp Kruijf of die van het bestuur van Ajax. Eigenlijk is dat nog steeds onduidelijk. Hoor hier trainer Frank de Boer. Als ik het zo moet beschrijven, denk ik, dat ze het allemaal niet echt wisten, eerlijk gezegd. Want gedeeld hoorde je kruif roepen, en hoorde je blind roepen. Dus ja, ik denk dat iedereen nog uh, niet echt weet wat, uh, welke keuze ze gemaakt hebben. Nee, dat heeft Ronald de Boer, of Frank de Boer zelf ook nog niet. Uh, laat ook weinig los over de situatie. Nee, nee dat zou ook niet handig zijn. Maar hoe, hoe zou hij nou op de bank zitten daar? Nou ja, nou ja, hij probeert zich er zoveel mogelijk van te distancieren. Heeft zich ook in het uh, openbaar eigenlijk nooit uitgelaten... over of nou, hij uh, heel erg voor kruif is of niet. Maar zijn hij... positie staat in ieder geval niet nee, in positie... Nee, ik bedoel, wat dat betreft kan hij natuurlijk vrij rustig verder werken... en kijken wat er, wat er verder op zijn pad komt. Hij krijgt toch die verantwoordelijkheid wel. Het enige wat hij natuurlijk heeft, is dat hij in de technische staf... iemand heeft die wel uh, deze week uh, ja, zo'n beetje met pek en veren... het, uh, het stadioncomplex uitgedragen had moeten worden... op het moment dat alles wel door was gegaan. Dat is Danny Blind. En die heeft hij toch in een bepaalde redelijkheid wel beschermd. Door aan te zeggen dat het een vriend is, B, dat hij hem respecteert, zeker niet onbetrouwbaar vindt. En dat voor hem er nog altijd wel een plekje is. Alleen hij was afgelopen vrijdag wel heel duidelijk door te zeggen. Henny Spijkerman is mijn eerste assistent. We gaan voor, voor Danny Blind geen functie creëren. Maar als assistent of eventueel als technisch manager zou die uitstekend kunnen functioneren. Maar ja, dan gaat het er wel om met welk model gaat men het komend jaar werken. Wordt ja. dat het model kruif, hè? oftewel krijgt die groep het voor het zeggen in de arena of blijft het zoals het was en dan is er voor blind gewoon een plek. Daar heeft hij zich wel over uitgelaten. Dus iedere dag nieuws uit Amsterdam. Is er nog laatste nieuws omtrent de, de, de soap? Of? Nou, er is, de, de ledenraad heeft nu een commissie van wijze mannen samengesteld. Vier mensen zitten erin. Ik zal u niet vermoeien met de namen, behalve dat Adi van Osta inzit. Dat is hun oud-bestuurder van Ajax uit de, de, de middenjaren 90-glorietijd. Ja. Um, deze mensen moeten gaan, ja, die moeten een brug gaan bouwen, als het ware. Het is dus niet zo dat zij deze groep op zoek gaat naar opvolgers voor het uh, deze week bijna teruggetreden bestuur. Maar die gaan kijken of er nog iets te lijmen is en of de partijen toch nader tot elkaar kunnen komen. Dat is, dat is vandaag in een persbericht vanuit de ledenraad bekend geworden. Dat was de top drie. Dan een klein beetje naar beneden. Adel Den Haag, dat won vanmiddag van FC Utrecht. Het was het eerste duel na het incident met Lex Immers. Zoals we vonden, als gevolg daarvan zat Maurice Stijn op de bank... en niet dus de geschorste John van der Brom. Stijn over de invloed van het incident en de schorsingen. Nou, nou, de wedstrijd als deze niet zoveel. Alleen het is... Uh, je, je hebt zo'n schitterende overwinning op Ajax. De tweede in één jaar, wat dan nooit gebeurd is. En dan, uh, ja, dan uiteindelijk wat dat uh, het incident in het, in het supportersoom teweeg brengt... Is, is bij ons heel veel geweest. Uh, daar is iedereen voor gestraft. En uh, uh, neem nog steeds niet weg dat ik vind dat het... Uh, ja, dat, het dat het wel bij heel veel media buiten, buiten perspectief is geplaatst. En, uh, eigenlijk de enige die het in mijn optiek in het juiste perspectief heeft geplaatst... is Jack van Gelder bij, uh, bij Studio Voetbal vorige week. En... Uh, Goed, we, we moeten daarvan leren. Het was niet handig. En als het uiteindelijk uh, het resultaat heeft dat er dadelijk uh, alle spreekwoorden uit de stadions weggaan, is het er uiteindelijk ergens goed voor geweest. Want dat willen wij ook. Al oh, dus Maurice Stijn, uh, tijdelijk trainer, hoofdtrainer van uh, Adenaag. Ja, die die gaan gewoon door waar die mee bezig uh, waren. Ja, het was wel grappig. Hij zat vorig jaar ook tegen Utrecht voor het eerst op de bank. Ook toen werd er gewonnen. Dus met Stijn op de bank in Utrecht is een, uh, is een garantie, die garantie voor, voor succes. ADO uh, overigens koop in het begin wel door. Het oog van de naald tot Utrecht was uh, stukken beter. Alleen, ja, je moet wel doepen te maken. En, uh, er werden ook niet echt uitgespeelde kansen gecreëerd. Wat dat betreft uh, heeft ADO wel optimaal geprofiteerd van de individuele fouten die gemaakt zijn bij Utrecht. Maar weet je, dit was een ontzettende leuke wedstrijd. Hij was niet goed. Absoluut niet goed. Er werd helemaal niet heel goed gevoetbald. Maar er zat zoveel beleving, belevingsstrijdpassie in. Ja, dat maakte het een heerlijke voetbalmiddag. En ja, dat ADO nu ook van Utrecht in Utrecht weet te winnen. Ja, Dat, is, dat blijft toch heel opvallend. En gewoon meedoen nog... Hè, om die vierde plaats. Want het, het gaat met daar zetten ze maar een puntje. Goed, dan de bovenin hebben we veel, span, veel spanning. Ja. Onderin lijkt hier wat te ontbreken... Willem II, VVV, Excelsior onder de drie ploegen. Zie je er nog verandering in komen? Nou, ik, had er, ik, had er, ik had daar nog wel wat verandering in zien komen. als Vitesse vandaag niet had gewonnen. Omdat Excelsior toch aan een hele gekke serie bezig is, natuurlijk. En, en, en wel puntjes schokkelt. Ja. Alleen het gat is, uh, is nu zeven punten. Dat lijkt mij met vijf wedstrijden wat veel. Had Vitesse vandaag niet gewonnen, maar bijvoorbeeld verloren van, uh, van, van NEC. Ja, dan, dan is zo'n gat vier punten. En dat is uh, psychologisch gezien ja. wat, hè, wat, wat makkelijker ja. uh, voor, voor de jongens om daar nog in te blijven geloven, maar anders gaan de onderste drie het uitmaken... gaat Willem II eruit. Je zei het al, Excelsior, dat won gisteren van Heerenveen... in een hele vreemde wedstrijd waarin supporters van Heerenveen... Geert Arend Roorda, Friese huurling in Rotterdamse dienst... Uh, die, die, die, die jaagde ze toe, hè? kan je dat verklaren? Hoe, hoe, hoe zit dat in Friesland? Ik denk dat het, uh, dat het te maken heeft met pure frustratie. Uh, Geert Arend was natuurlijk een hele populaire jongen. A al omdat hij goed kan voetballen, maar B, het, is ook, het was ook de enige Fries op het veld uh, gisteren. Ja. Nou, die is in de winterstop, mocht hij weg. Terwijl hij, nogmaals gezegd, dus populair was bij de achterban. Ja, en uh, als deze jongen dan twee doelpunten maakt tegen een zwalkend Veen. dan is dat een beetje, het is leuk voor hem. En het is ook zeer gemeend, maar het was ook buitengewoon cynisch, natuurlijk. Hij hangt nu aan de telefoon. Geert Arend Roorda, goedenavond. Goedenavond. Uh, snap je al iets van wat er allemaal gisteren gebeurde in uh, Heerenveen? Ja, ik probeer het een beetje te beseffen. Het is uh, het wel heel bijzonder wat daar gebeurd is, ja. en Wat vond jij het bijzonderst? Nou, het is bijzonder uh, dat, we eigenlijk, uh, ja, dat wij eigenlijk beter spelen dan Heerenveen. En, ja, wel... Uh, in het begin wel heel erg moeilijk hadden, maar daarna ook echt het publiek ook voelt van, nou, het, het gaat niet helemaal lekker. En, en wij voelden wel dat het wat te halen viel. En als we dan een doelpunt maken, dan, uh, ja, en als ik dan die even mag maken, dan, uh, dat dan het publiek gaat juichen. Ja, dat is wel een uh, van de bijzonderste dingen die ik, uh, die ik kan meemaken, denk ik. Ja, wat, wat dat gebeurt niet vaak natuurlijk. Uh, maar, maar... maar... Hoe, hoe sta je er dan? Ben je dan echt bezig als speler van Excelsior eh, om, om de, die overwinning uit vuur te slepen? Of voel je dan ook nog je friese hart en denkt: oh jee, maar wat, wat doe ik mijn eigen clubje aan? Nee, nee, de, ik uh, denk alleen aan Excelsior omdat ik, uh, wat ik daarvoor speel nu. En uh, ja, we zijn uh, druk bezig om uh, zoveel mogelijk punten binnen te halen. Om, ja, om die 15e plek. Uh, nog maar proberen te halen en ja, dan, uh, dan denk je alleen aan die wedstrijd om die te winnen. En dan, uh, ja, dan uh, vergeet je dat andere. En hoe denk je er nu over? Nou, hoe bedoel je, uh, over, over Heerenveen? Ja, ik, wat, ik, uh, wat ik al meer malen heb gezegd is dat ik het heel vervelend vind voor Heerenveen. Hoe ze op dit moment presteren. Alleen uh, als je zo speelt en thuis en ook tegen Excelsior, ja, dan verdien je het ook niet, denk ik. Nee. Jij hebt je visitekaartje in ieder geval afgegeven. Jij komt weer terug hè, na het seizoen, denk ik. Ja, ik heb, uh, heb mijn best gedaan. Ik heb twee goals mogen maken. En ik ben er heel blij mee. En ik ga ervan uit dat ik terug ga. Ja, ja wij zeiden net al uh, hier uh, tegen elkaar. Of tenminste, Ronald zei dat. Van goh, uh, het wordt nu toch wel lastig. Een mooie overwinning. Maar Vitesse uh, wint vandaag van NEC. Uh, ja. Kunnen jullie de play-offs nog ontlopen? Ja, dat was uh, een vervelende overwinning van Vitesse voor ons. Alleen, uh, ja, wij kijken van wedstrijd naar wedstrijd. En uh, Graafschap was zaterdag. En, en die gaan we gewoon weer... Uh, dan gaan we gewoon weer vol voor de winst. En dan uh, zien we wel waar we dan staan. En uh, dat, is het, uh, dat is het uitgangspunt. En ja, we hopen gewoon op, uh, op foutjes of testen. En jullie komen in ieder geval in de vorm om eventuele na-competitie te overleven? Ja, zo is het ook. Wij moeten gewoon nog spel blijven spelen. En, uh, en groeien als team. En steeds beter gaan spelen. En dan uh, komen de punten vanzelf. zelf mocht, uh, mocht de na-competitie volgen, dan uh, zijn we in ieder geval goed voorbereid. Oké, okay, Geert Arendroda, dankjewel. En geniet nog even van uh, de overwinning. oké, okay, ben uh... Meteen gaan we door uh, naar Ron Jans. Dat kan wel eens een trainer zijn uh, volgend jaar natuurlijk. In Heerenveen. Uh, Ron, goedenavond. Goedenavond. Uh, kan je het roor daar nog wel gunnen, die doelpunten? Of is dat lastig? Nou... Ja, dat is wel wat lastig, moet ik zeggen. Omdat wij erdoor verliezen, dus... Uh... Ja. Het publiek had er niet zoveel moeite mee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, maar... Ik moet zeggen dat ik dat niet zo handig vond van Geert Adam om, om na de wedstrijd. Uh, ja. Kijk, die mag van mij gerust uh, juichen hoor. Maar. Uh, vond, dat, uh, vond ik wat, wat overdreven, moet ik zeggen. Ja, maar ja, die jongen die, die, die maakt natuurlijk wel een, een. Ja, die scoort twee doelpunten. En. Uh, nee, dat, dat, dat gaat ik, vanzelf dat, toch? Dat begrijp ik. En uh, gisteren ik heb ik hem ook gefeliciteerd. En heeft gewoon uh, zich goed uh, laten zien. Dus uh, dat, dat begrijp ik wel uh, heel goed. Maar, uh, uh, ja. Ik, ik ben niet zo uh, kapot van zijn actie na afloop uh, om dan uh, naar het publiek. Dan kun je ook uh, het verstand uh, gebruiken en, en rustig naar binnen gaan. Maar hij mag uh, hartstikke blij zijn met uh, zijn eigen prestatie en uh, de overwinning van, uh, van Excelsior. Ja, Het was wel een beetje vreemd hè, wat er natuurlijk gebeurde gisteravond in het Abelense stadion. Dat, dat, dat, dat moet een raar gevoel zijn geweest. Want zoiets maak je niet vaak mee dat, dat een, een, een tegenstander zo luid bejubeld wordt uh, voor doelpunten. Ook al is het dan nee. iemand van hun... Dat is een uh, vreselijk uh, laatste kwartier. En uh, ja, ja daar ben je niet blij mee. Maar het nee. is wel duidelijk dat het publiek toch... Ja, dat is denk ik al over een heel veel langere tijd... dat ze toch niet uh, ja, tevreden zijn met, uh, met de ploeg. En uh, ja, daar, daar kan ik soms kan ik daar ook wel begrip voor tonen. Maar als je zo'n laatste kwartier dan moet spelen... dan, uh, ja, dan, uh, dan zak je, zeker uh, na die drie 2 uh, dan zak je het liefst er gewoon door de grond heen... Uh omdat is er de afgelopen 24 uur allemaal door je hoofd gegaan? Oh, dat, dat, uh, dat, dat valt misschien nog wel uh, mee. Want uh, ja, je leert natuurlijk ook met de uh, hele situatie om te gaan. En uh, ja, ook uh, gisteren in de wedstrijd weer is, uh, is de analyse is niet anders dan uh, wat we eigenlijk al hebben vastgesteld. Nee, maar goed, je wil die motor starten, maar het, er blijft maar zand in zitten, Nou, dat is, uh, dat is hartstikke duidelijk. en uh, nou, Dat kon je denk ik ook wel uh, op een gegeven moment... Ik zag mezelf even uh, um, uh, op beeld uh, pijnzend, maar ook uh, zo van... Uh, ja, hoe is het mogelijk en uh, yeah, wat, wat zinken we weer diep, moet ik maar, zeggen. Maar, maar, uh, maar snap je al wat er aan de hand is met jouw ploeg dan? Nou, ik, uh, we hebben al vaker gezegd... En, uh, Um, individueel vind ik dat wij uh, een paar uitstekende spelers uh, hebben, maar als het toch gaat om uh, ja, teamgeest in uh, de wijdste zin van het woord ja, dan um, scoren wij ten opzichte van veel andere ploegen uh, uh, scoren wij te weinig en uh, daar, daar laten we toch vaak uh, dingen liggen en daar, uh, daar moeten we uh, verandering in gaan brengen. Hm. Maar reken je dat zelf, jezelf aan? Want uh, jij was toch een man die juist een team kon smeden, dat heb je laten zien in Groningen. Ja, maar dat is de grootste, dat is de grootste pijn. Dat heb ik ook al eerder gezegd, dat uh, en na de wedstrijd tegen FC Groningen thuis, dat, uh, toen stond er gewoon geen team. En uh, ja, dat, uh, dat, daar zijn we dit seizoen niet in geslaagd. Dus uh, kijk, we willen natuurlijk waardig afsluiten. Maar uh, ja. Ja, wat, wat je gisteren, goede zaken kunnen doen. Maar dan geef je weer, en dat is niet voor het eerste dit seizoen, een, een 2-0 voorsprong weg. Waarin er eigenlijk niet veel aan de hand lijkt. En als het dan tegen zit, dan, dan zakt het ook als een, als een plumputting ja, in elkaar. Maar geen team, uh, betekent dat dat een deel van de selectie wellicht niet meer achter jou staat? Nou ja, dat kun je op de, uh, uh, op de trainer richten. Uh, maar uh, ja, we hebben met alle spelers samengesproken. En ze, ze, ze trekken de verantwoordelijkheid ook wel naar zichzelf toe. Okay. Uh, Kwaliteiten, uh, voetballend en mentaal. Ja, dat, is, uh, dat, dat, dat past niet op alle posities, denk ik, bij elkaar. En uh, het mag, mag ook duidelijk zijn dat uh, ja, ik ben ook wel teleurgesteld ben dat in, uh, in, in elke wedstrijd, dat er wel op een aantal posities, dat je denkt van ja, het is geen 100%. En uh, ja, da, da, daar kan ik niet meer leven, moet ik zeggen hoor. Nee, maar hoe, hoe ervaar je dan deze periode dat het niet zo best gaat? Ik bedoel, uh, dat, zo erg heb je bij Groningen ook niet meegemaakt, natuurlijk het nee, nee, is voor mij een totaal nieuwe situatie. Voor Groningen heb ik ook clubs gehad. En dan gaat het ook wel eens goed en dan gaat het ook wel eens wat minder. Maar uh, ja, nu, uh, de periode duurt erg lang. En uh, ja, dan moet je ook hartstikke duidelijk zijn dat... Uh, ja, misschien wel de grootste winst van, uh, van dit seizoen is... dat je een heleboel dingen dat die naar boven komen... waar, uh, waar Sport veen aan, uh, aan moet werken. En uh, dat heeft niet alleen met de trainer te maken. Want uh, er zijn uh, al een paar trainers uh, uh, voor mij geweest. En uh, ik denk dat door de hele club... dat uh, ja, sinds het vertrek als voorzitter van, van Riemert... dat er toch uh, heel veel gebeurd is. En uh, ja, dat er weer heel veel nieuwe mensen zijn gekomen. En dat je... Ja, uh, met vallen en opstaan, maar dat je weer moet bouwen en dat je uh, weer uh, ergens aan toe moet. Want uh, Heerenveen is een mooie club met, met goede voorwaarden en moet beter kunnen presteren dan, uh, dan vorig en ook dit seizoen. Ga jij mee bouwen? Dat Ik is mijn bedoeling in ieder geval wel. Ja, ja. Jawel toch? En, ja, en, en, en heb je dan nu al in je hoofd zeg maar, wat je dan wil gaan doen, wat je wil veranderen in, uh, in aanloop naar het volgende seizoen? Dat, uh, dat hebben wij zeker in het hoofd. En, uh, en dat is iets dat... dat hè, het gaat niet om uh, alleen Ron Jans. Uh, en en dat voel ik ook wel hoor. Dat, uh, kijk, natuurlijk uh, uh, met, met deze resultaten en sommige mensen... En ik zag ook even een wit zakdoekje geloof ik. Maar ik heb niet het gevoel dat het allemaal op mij gericht is. Dat uh, de mensen ook wel doorhebben dat, uh, dat het wel wat complexer allemaal ligt. En uh, ja, dat we toch... Uh, uh, ja, ik, ik denk toch dat er veel veranderingen zullen komen in de selectie uh, ons seizoen. Dat is duidelijk. Volgende week uit de PSV. Ja, dan kan je zomaar een goed resultaat pakken en dan uh, staat de wereld er weer anders voor. Top. Ja, die hebben toch een tikkie gehad, dus daar moeten we maar uh, van profiteren. Eens <laughs> dus kijken wie er mentaal het sterkste uitkomt. Oké. Okay. Ron, dankjewel. Graag gedaan. Ron Jans, was dat over Heerenveen. Het is tijd voor de top 5 van Ron van der Geer. Geheel in willekeurige volgorde. Beginnen we met... Het stadion. Ja, dat van Herenveen toch. Omdat niet dat... geheel in vermoedelijk nee, worden. Nee, okay, nee, nee omdat, dat, omdat dat zo heel raar was. Ik bedoel, uh, uh, dat, ik, ik zag na afloop nog de reactie van Geert Arendroer... die we net aan de lijn hadden... die ook niet helemaal kon duiden wat er nou precies met hem gebeurde. Het klonk allemaal wat naïef wat hij uh, zei. Maar dit was, dit was buitengewoon curieus. Alex Pastoor had het alles met Gert-Jan Verbeek meegemaakt... in datzelfde stadion. Met, met Feyenoord-supporters en herenveen supporters die allemaal de naam van Gertjan Verbeek scandeerden net nadat hij bij Feyenoord was uh, ontslagen. Ja, dat was raar. En dit was ook, dit was ook buitengewoon raar. Het was een, een, een ja, raar optreden van een heel stadion de actie. Dat was gisteren, dat was, ja, dat was eigenlijk meer een overtreding van Gilles Swerts op uh, Maarten Martens van AZ. Het was een botsing, wat ongelukkig bij die wedstrijd die met 1-0 werd gewonnen door, uh, door AZ. En ja, Schwertz accepteerde die rode kaart zomaar, maar hij was zo bezorgd over wat er met Maarten Martens zou zijn. Dat zag je. je zag ook dat, dat was niet heeft... gespeeld, hè? Nee, hij was helemaal ontdaan. Het zijn ook vrienden van elkaar, het zijn landgenoten, hebben samengespeeld. en ja, die zullen elkaar echt zoiets niet aandoen. En je zag dat Swerts na afloop er nog steeds helemaal doorheen zat, maar het stadion viel echt stil, ook al door de reactie van Pieter Fink, die met afgrijzen keek, je zag schaars naar de kant rennen, grote paniek, en ja, dan zie je op een gegeven moment dat iemand met het been omhoog gehouden van het veld wordt, wordt uh, gedragen, en dan denk je, ja, die heeft echt alles afgescheurd of gebroken, uiteindelijk blijkt het een vleeswond te zijn, maar het had, uh, het maakte diepe indruk op een ieder die gisteren in de Kuip was. Is het dan wel een rode kaart, want het was wel echt, het was geen opzet nee, dus blijkbaar. Nee, nee, nee, het was, het, het was geen opzet, maar de manier waarop die erin ging, dat was wel gevaarlijk spel, en, en nee, die rode nee. kaart was, uh, die was wel, uh, was wel terecht, alleen ja, een een, een beetje een, een, een lullige samenloop van omstandigheden. En ik, ja, ik had echt een beetje met Shield te doen. Een beetje dom. Dat vond ik uh, Vicento vandaag bij, uh, bij Ado Den Haag in die wedstrijd tegen, tegen Utrecht. Hij heeft een elleboog uitgedeeld, hij heeft nagetrapt en hij heeft na afloop alles ontkend. Wat we, wat, ja. we hem, wat, wat we hem hebben, hebben gevraagd. Maar die jongen heeft dat helemaal niet nodig. En dat is zo jammer. Dit is gewoon een buitengewoon talentvolle voetballer. Maar hij moet een beetje volwassen worden en een beetje slimmer worden. Want dit was, maar, uh, dit was niet handig. Dan is er ook een rol weggelegd volgens mij voor Maurice Stijn, die net nog uh, enigszins bij bier Had hij Vicente niet te lang naar de kant moeten halen. Hij stond uh, klaar. Uh, hij wilde hem naar de kant halen, omdat hij het heel goed uh, had gezien. Alleen er kwam nog even een corner, Dan laat je iemand nog even staan. En juist in die fase kreeg hij zijn tweede gele kaart. Maar hij had ook okay wel gezien dat hij er tegenaan zat. Ik heb het hem ook gevraagd hoor, Stijn en hij zei ook van ja, dit, dit moet hij echt niet doen. Uh, dit heeft Eigenlijk wat ik net ook je zei... Dat dat je, is, weer, je bent gevonden. paar wedstrijden weer eruit. Hij haalt Bosgaard eruit omdat Bosgaard op een gele kaart stond. om, Maar ervoor te zorgen dat je met elf blijft. En dan doet dit jongetje, doet dan dit. En ja, de reactie na afloop vond ik ook een beetje dom. Vandaar. Opvallend. Ja, dat arme Willem II. Uh, het is niet veel ploegen gegeven om vier keer te scoren in één wedstrijd. En ik heb eens even, even gekeken. Heeren Veen, tegen Heerenveen scoorde Willem II ook vier keer. Toen won het nog wel, nipt. Tegen Utrecht scoorde het drie keer. Toen speelde het slechts gelijk. En aan het begin van de competitie scoorde het ook drie keer tegen NEC. En verloor het. En vandaag scoorde het maar liefst vier keer. En toch, het is Willem II niet gegeven om, uh, om drie puntjes te halen. Dat vond ik wel een beetje triest eigenlijk. De winnaar. Ten slotte. Ja, dat kan er maar één zijn. Ik vind dat er maar één man de winnaar is van dit weekend. En dat is de man die een beetje, beetje pijn had aan zijn knieën. Niet vol kon sprinten. Maar Nederland wel verraste met een prachtig doelpunt. En dat is, uh, dat is Theo Jansen. En, en nogmaals zeg ik maar, als Twente kampioen wordt... dan is het ook wel een beetje de Theo Jansen trofee. Ronald van der Geer. Dank. Alsjeblieft. Sport People, Randy Newman. Sport kort. Novak Djokovic heeft het tennistoernooi van Miami gewonnen. De Servier versloeg in de finale Rafael Nadal in drie sets. Een tiebreak moest de beslissing brengen in de prachtige partij tussen de twee beste tennissers van dit moment. Djokovic won die tiebreak met 7-4. En de zege betekende de 24e achtereenvolgende overwinning van Djokovic. Zijspanklosser Daniel Willemsen heeft een valse start gemaakt in het wereldkampioenschap. De achtvoudig wereldkampioen werd na de eerste manche... in de grote prijs van Nederland in Os gedisqualificeerd. Hij had bijgetankt buiten de pitstraat en dat verboden. Willemsen en zijn Belgische bakkenist Sven Verbrugge... revancheerden zich enigszins met de tweede plaats in de tweede manch. De Belgian Hendricks met bakkenist Tim Smeunings won de Grand Prix op het circuit dus van Os. Goal voor Joost Luijten heeft op de slotdag van de trofee Hassan II... in de Marokkaanse badplaats Agadir een topklassering verspeeld. De Blijswijker ging na twee dagen nog aan de leiding... maar liep vandaag een ronde van 72 slagen en zakte daarmee in het klassement... en eindigde als elfde in het toernooi uit de Europese Tour. Ja, de Belgische wielrenner Nick Nijens was vandaag dus de beste in de ronde van Vlaanderen. Hij verruilde afgelopen winter de Rabobankploeg voor de saxo -bankformatie van Bjarne Ries. Daarna is de zegen toch begonnen voor Nuyens. Hij kreeg de afgelopen dagen, afgelopen jaren moet ik zeggen, veel kritiek. En dat maakte de overwinning voor hem nog specialer. Het is eigenlijk het beste denkbare antwoord dat ik kan geven aan heel veel mensen die, uh, die altijd op mijn kak gekopt hebben. Op mijn kop hebben. <laughs> het zijn moeilijke twee jaren geweest inderdaad. Wat mij vrijdag ook opviel toen ik je vroeg van je bent hier ooit tweede geworden kun je ook winnen. Jouw antwoord was ja, jij twijfelde niet meer. Is dat vertrouwen ook dankzij Bernard toegenomen? Ben jij ja, anders gaan leven, anders ervoor gaan werken? Uh, ik ben er wel anders voor gaan werken en wel vertrouwen gekregen, maar <laughs> Ik wist dat, toen ik tweede was, was ze echt niet ver achter de eerste. En, en ik wist dat dat niveau niet kwijt kon zijn. De laatste twee jaar is het gewoon niet geweest wat het moest zijn. Maar ik zeg, ik, ja, ik, ik blijf er aan. Maar het is ook zo, ik heb heel veel tegenslag gehad. Uh, en dit jaar heb ik het eigenlijk uh, ja, goed kunnen voorbereiden, goed gewerkt, veel vertrouwen gekregen van de ploeg, specifiek gewerkt. Uh, echt op, op deze periode gepikt. En uh, ja, het is niet misdenken. Zij Nick Nuijens bij de collega's van Sportza. Met Aard bespreek ik weer uh, het wielrennen. En dus de Ronde van Vlaanderen van dit weekend. Aard, goedenavond. Had jij vooraf rekening gehouden met Nuijens? Ja, Nick hoorde wel bij het rijtje van 10 man. Ja? En, uh, hij zat er ook gewoon netjes de hele wedstrijd. Daar waar hij zitten moest, op een rustig plekje. Niet als eerste, niet als laatste van het groepje. Netjes uh, op de juiste plek zoals je moet rijden in de Ronde van Vlaanderen. En dat uh, nou, eigenlijk alles volgens het boekje. Nou ja, de, de, de wedstrijd liep dan weer niet, volgens het boekje natuurlijk. Maar... Nee, het, het, het zit het <laughs> nog na. Ja, bij ja, bij die alle wielerliefhebbers, sowieso. Dat, het was, was meer, wederom een geweldige wielerwedstrijd. En uh, ja datgene wat Nick eigenlijk doet, en wat ik ook mee bedoelde daarnet... is dat je hebt een voortraject van uh, 200 kilometer. En dan gaat er nog weer een speciale wedstrijd open. Dat zijn die laatste 60 kilometer. En dat, dat, dat is eigenlijk waar ik op doelde van... Die eerste 200 heeft hij gedaan wat hij doen moest. Mm -hmm. En daarna ja, en dan gaat, de, gaat de echte wedstrijd van start met de favorieten. Hij zegt uh, dat hij nu meer vertrouwen voelt. Uh, wat was er mis bij de Rabobankploeg met hem? Nou, hij was gedeelde kopman. Hij is nooit enig kopman geweest. Hij moest altijd zijn plek delen. Of met Fletcher, of met Langeveld, of met... Maakt niet uit wie. Niet heel gek, want het zijn ook twee jongens die daar kunnen koersen. Ja, en... Uh, het, het eerste gevecht Langeveld twee jaar geleden, we kennen het allemaal nog steeds, het Omloop Het Nieuwsblad. Uh, waar hij ook uiteindelijk wel redelijk initiatiefnemer was met het terughalen. En uh, dat is Sebastian ook niet vergeten geweest. En die heeft dat in de afgelopen twee jaar ook een beetje mee moeten stoeien van... ja, moet ik nou hem voluit steunen of niet? Uh, dat, heeft toch, dat heeft het schoentje wel aardig een beetje zitten wringen. Mm -hmm. Dat is toch moeilijk om daar uiteindelijk weer een hecht team van te maken met Nick Nuis als kopman. En dat, dat heeft niet meer geklikt op een of andere manier. Ja, wij waren natuurlijk ook benieuwd hoe dat aankomt dan bij de Raubank-ploeg, Dat hij dan zo'n grote koers wint. Een oude, oud renner die de Ronde van Vlaanderen pakt. Steven Dalebout vroeg het aan ploegleider Nico Verhoeven. Nou ja, we hadden hem van de vorige tip als een van de favorieten, als, Nick, eh, als het bij Nick allemaal 100% eh, volgens het boekje verloopt, dan is hij gewoon eh, kanshebber in dit soort wedstrijden. Maar hij is in het verleden keer tweede geworden, op basis daarvan is hij toen ook bij ons bij de ploeg gekomen. Alleen, eh, ja, vorig jaar heeft hij wat pech gehad en heeft niet gebracht wat wij hadden gehoopt en hij zelf ook niet. Maar, maar hoe kan dat dan? Is dat puur pech? Nou, gedeeltelijk. Kijk, als hij vandaag, heeft hij ook een hele tijd in de verloren positie gereden. Nou, hij heeft geluk dat het voor hem gekanteld is. Gebeurt dat niet, dan uh, wint hij ook niet. Dus dat is, dat is gewoon topsport en dat hangt ook een beetje van toevalligheid af. Maar je zegt, ja, het is gedeeltelijk pech dat het bij Rabo allemaal niet lukte. Wat is het andere deel dan? Ja, geluk en dat heeft hij nu wel. Maar het andere deel dat het niet lukte bedoel ik? Ja, dat is, dat is geluk hebben en dat lukt nu wel. Dus het, is, het heeft volledig met pech en geluk te maken, zeg jij? Nou ja, als jij uh, in het Nieuwsblad uh, vorig jaar niet drie keer lekker rijdt, dan wint hij waarschijnlijk het Nieuwsblad. Nou ja, dan heeft hij het seizoen bij ons heeft hij dan, uh, succesvol doorstaan. En dan rijdt hij misschien ook een goede ronde van Vlaanderen. Nou ja, nu zit hem ook in uh, dwars door Vlaanderen waar hij wint, blijft hij net vijf meter voor de rest uit. Ja, dan heb je gewoon geluk, want normaal kun je niet voor een peloton uitblijven. Ja, vandaag zit hij in verloren positie en zit er ruim een minuut achter. En andere renners brengen hem weer terug naar voren. Nee. Zorgt het voor jullie dan nog bij een bijzondere bijsmaker omdat het een oudrenner van jullie is? Nee, ja, dat wordt meer door de media gedaan. De media wordt, die voert eigenlijk hetgeen dat oudrenners bij ons in één keer beter worden. Ja, dat is niet van ons. Wij hebben geen enkel probleem met dat Nick wint. Er wint iemand en wij winnen niet. Ja, dan maakt het ons niet uit wie er wint. Nou, wij kunnen niks zeker zijn overwinning. Aard 4 he heft hier zijn handen ten hemel... en die zegt, uh, wat, geluk? Helemaal geen geluk. Nee, de Ronde van Vlaanderen win je niet met geluk. Die nee. win je, je gewoon omdat je een, een klasse -top sport wielrenner bent. En de van Vlaanderen ook niet. En de van Vlaanderen win je ook niet met geluk... want hij reed er al wel 10 kilometer voor de groep uit. Tegen de groep die achter hem aan het stormen was... met allerlei knechten die nog het gat probeerden dicht te rijden. En als je dan in je eentje daar vooruit blijft... Oh, dan win je kapot. gewoon omdat je goed bent. En ja. dan ben je vandaag de Ronde van Vlaanderen... omdat het gewoon een goede wielrenner is... En dan Nieke Vroeven ontkent dat het dus enige vrevel uh, uh, geeft, zo'n overwinning. Uh, hey, of dat het steekt, maar het steekt dus wel degelijk. Ja, anders dan doe je niet deze uitspraken. Want uh, het, natuurlijk, we kennen het verhaal Nick Nijus. En dan had hij hier last van, dan had hij daar last van. Uh, was door... ook niet zo populair in België, toch? Nee, ook een beetje van, uh, ze noemen hem ook wel de sniper. En de sniper is iemand die vanuit het niets. Niemand ziet hem, en daar staat hij ineens. En die wint hij wel zijn wedstrijden. Nou is die van het wielrennen. Dat is een machtsvertoon zien. Ja, precies. Dat is het een beetje. Dus uh, de kracht die Tom Boonen bijvoorbeeld uitstraalt. Ook als persoonlijkheid. Die heeft Nick Nuyens niet. Het is een rustige, lieve jongen. Eh, doet eigenlijk geen vlieg kwaad. Maar soms heeft hij wel streken in een wedstrijd. En dan, dat, is dan, dan, dat maakt dan dat het Nick Nuyens, Nick Nuyens is. En, dat neemt niet weg dat hij net zoveel trainingsuren maakt als iedereen. En dat hij ook zijn best doet. En uiteindelijk ja. is er gewoon de Ronde van Vlaanderen weer. Maar, maar vind jij dus dat ze gewoon bij Rabobank gewoon niet goed met hem zijn omgegaan? Ligt er ook een deel van de schuld bij de Rabo? Nou, het, het, is, de, het is de manier van de beleving van het wielrennen. De beleving van het wielrennen heb je in, in verschillende ploegen. En iedere ploeg heeft zijn eigen beleving. Ja. En we kennen allemaal de aanpak van Bjorn Ries ken ook allemaal de structuur die daar geweest is. Niet voor niets komt daar de gebroedersflek vandaan. Niet voor niets komt de kanselaren daar vandaan. Die zijn daar gegroeid, die zijn daar groter geworden. De vorige jaren is hetzelfde gegaan met Ivan Basso. Die is daar jong gekomen, gegroeid tot een toprenner. Dus daar zit iets... Borna heeft iets speciaals... en die kan daar met mensen omgaan op een andere manier... dan dat wij in Nederland gewend zijn als, als wielercultuur in Nederland. En daar zit een klein beetje verschil. En je past wel of je past niet in de Raabbankformatie ja. En nou, Nick was duidelijk een voorbeeld die daar iets niet gedijde... En dat kan aan twee kanten uh, wel degelijk een oorzaak hebben. Ja, de Saxobank, daar zit ook Tristan Hofman, hè? Uh, Hij is assistent ploegleider, geloof ik, daar. Ja, hij is teruggekeerd van HTC af uh, terug. Begonnen bij Ries, als, uh, als opleiding gekregen daar als ploegleider. Daar drie jaar gezeten. Is uh, twee jaar bij Colombia, wezen rijden HTC tegenwoordig, zeg maar. En is ja. nu teruggekeerd. En uh, hij sprak vanmiddag met 7 Dalenbouw, het mee. Wat zei hij meteen na de finish? Wat was eerst wat je zei? Nou, gingen helemaal uit onze plaat in de auto. Dus gisteren hadden ze besloten om toch een camera erin te zetten. En volgens mij waren we een paar keer al live in beeld. En uh, volgens mij waren wij redelijk blij, kan ik maar stellen. We waren met ons vier in de auto... En uh, ja, tot dat, ja, tot de finish was gewoon super spannend. superspannend. Fabian rijdt weg, oh, die zal al voorop blijven, die is zo sterk, die komt terug. Groepjes weg, groepjes terug. Nik in de achtervolging, het demereer. Ja, er was zoveel gebeurd dat laatste moment. En uh, ja, hij heeft het gewoon uh, tactisch goed gespeeld. En ja, hij heeft gewoon goede benen, dat had hij al laten zien in Waardegem. Dus, ja, hij werd nu Waardegem in de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is voor ons wel heel bijzonder. Um, over die, die laatste kilometers, hè, die groep van ongeveer... 12 man denk ik zo uit mijn hoofd. Uh, mm. Hij zit daar dan in. Hoeveel vertrouwen heb jij in een goede afloop? 1 uh, hey. uh, uh, uh, uh, van de 12. dus hoeveel procent is dat? Nee. Nee, <laughs> minder, maar de, ik de, minder dan tien. Uh, hij, uh, hij is in principe wel een renner wie goed nadenkt. Hij kan uh, uh, op de slinkse manier meesluizen. Uh, hij heeft de goede benen. Dus ik heb wel zoiets van, daar, daar is wel een kans. Dus zijn al in de auto demereerden, ze blijven zitten. En als ze dan terugkomen, dan ga je zelf. Ja, en ja, Fabien ging nog een keer en nou, hij sloop zo mee. Nou, in het begin wat meegereden. Even weer wat adem komen. Ja, en dan komt Tom Bohnen terug. En dat is toch heel sp ja, spannend. En hij bleef toch kalm. En hij begint te sprinten. En toen ging hij zitten. Ik dacht, ja, ik moet wel doorgaan. Dus toen ging hij gelukkig weer staan. En uh, uh, dan won hij uiteindelijk. Ja, en dat, dus, dus eigenlijk, uh, ja een Ronde van Vlaanderen ja, die win je niet ieder jaar. Dus, uh, en met hem is het gewoon, ja, wel super bijzonder. Ja, er zijn mensen... Oh ja, Waarom zeg je dat, Want met hem is het super bijzonder? Nou, omdat hij toch twee rotjaren heeft gehad. En, uh, hij is al een paar jaar terug een keer tweede hier geweest. En ja, dan wint hij waardig hem. En, ja, het is wel gewoon een heel bijzonder uh, ja, om een Ronde van Vlaanderen überhaupt te winnen. Kijk, Als Tom Boonen nog een keer wint, dan wint hij nog een keer. Als Fabian wint, dan wint hij nog een keer. Zo. En uh, ja, voor hem is het de eerste keer. En, of voor mij volgens mij ook, als het wow, ploegleider. Je ja, ja Dat weet ik toch wel. Daar hou ik niet bij. Hey, twee rotjaren heeft hij gehad, zeg, zeg jij. Uh, twee rotjaren bij Rabobank. Wat, wat hebben jullie met hem gedaan? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat weet je wel, je bent ploegleider. Ja, ja, wij doen gewoon ons ding. Dus, uh, wij, wat is dat? Uh, ja, wij werken met hem, maar dat doen ze bij de Rabobank ook. Ja, soms klikt het, en soms uh, klikt het niet. En soms gaat die spiraal omhoog, en soms gaat hij naar beneden. dus uh, dat, dat, dat, Kijk, als, dat, als ik daar nu precies aan uitleg, ja, dan... Dat kun je niet uitleggen, dat is een gevoelskwestie van hem en van ons. En ja. met, met, met vertrouwen te maken, dat soort dingen? Nou ja, bedoel, hij moet ook wel een keer op zijn donder hebben. En ja, dat, dat, dat is eigenlijk gewoon... Uh, uh, hij komt hier, hij is gretig. Uh, uh, uh. Hij heeft het gevoel dat hij thuis is hier en ja, dat, dat ging gewoon draaien. En dat is niet iets... Als je dan dit doet, dan gebeurt er dat. Dat, dat, dat. Zo, zo werkt het natuurlijk niet. Maar je moet Biani, hem af en toe... Bjarne heeft een bepaalde structuur en die proberen wij toe te passen. En ze moeten dan tussen die twee lijnen blijven. En ja, dat, dat past hem goed. Al dus Tristan Hofman, Nuis, die, die liet ook het Vlaams openingsweekend lopen. Hè? Dat is een goede beslissing geweest. Ja, het is een, het is een, we hebben toen zo ook samen gezeten... en we hebben het over Sebastian Langeveld gehad. Ja. Hoe moeilijk het is om in dat weekend zo goed te zijn... om die wedstrijd te kunnen winnen. En dat was Sebastian op dat moment. En ook Fletcher was enorm goed. Die was al erg goed in Oman bezig, erg goed in de, in de wedstrijden daarop. En dan moet je eventjes een kleine ja, pauze houden... een soort van gas teruggeven of nemen... totdat dit weekend weer gaat plaatsvinden... en volgende week parijs Robert. En dat is de grote kunst. Dus dat... Of je doet dat op een goede manier. En ik denk dat, dat Sebastiaan met, de, met, met de pech van Milan Remo. misschien dat een halve procentje meer nog had gehad vandaag. Maar die heeft dat wel gekund. Ook Fletcher ja. heeft dat wel gekund. Maar ze zitten toch in die twaalf. Ze zijn gewoon bij de favorieten. En Langeveld is op, op dit moment gewoon terug... waar hij eigenlijk zou moeten staan uh, twee jaar geleden. Dat is aan de top in dit soort wedstrijden. Ja, dat is voor, ja voor ons Nederlanders is dat gewoon geweldig. Um, hoe zal Fabian Castellar terugkijken op deze dag? Ja, dat... dat want, hij, want daar waren we alle ogen op gericht. En hij, hij maakte het waar, dachten we. En toen toch weer niet, en toen toch weer wel. Ja, het, is, het moet je niet vergeten, naar de Valkenberg... en dan naar de bij rijden. Dat is een, dat is een stuk, dat is, die weg is daar tien meter breed. En hij heeft daar in zijn eentje gereden... met Zilver en Chavinelle in zijn wiel. Uh, met, met dat, in die we... Dat, dat zo iemand, zo'n sterke gast... die ook tien, jaar, tien dagen in de Gele trui gereden vorig jaar. En Tour de France, die daar... Twee etappes wint, dat is een hele sterke jongen. Die moet je niet zomaar helemaal meenemen naar de meter. Dat weet hij ook in zijn achterhoofd. Dus hij zal onbewust daar nog een klein beetje gespaard hebben. En dat heeft hem uiteindelijk toch nog een podiumplek opgeleverd. Maar dat er zes man van BMC achterrijdt. De rest van het peloton die mag de heren van BMC heel hartelijk bedanken. Ja. Want die hebben daar de koers gered. En voor ons een geweldige finale bezorgd op die manier. Dus eigenlijk zouden we de heren Balland en Hinkepie heel erg moeten bedanken... voor de opdrachtgeving van kom, we gaan rijden. En dat gat moet dicht. Ja. Ja. Maar wa wat, wa waarom, hoe kon hij zo, zo terugvallen? Nou, ja, ja, je, je bent muur, dan, daar... dan echt 10 kilometer bezig. En de wind stond daar niet echt heel erg gunstig. Dus hij heeft dat in zijn eentje moeten doen. En daar zit zes man achter. En de andere favorieten hebben dat niet hoeven te doen. Die hebben echt in het wiel kunnen zitten. Je ziet zelfs als Chavanel wat, hij dus, wat het hem dus oplevert... om 30 kilometer in het wiel te zitten. Dat, dat levert hij gewoon nu energiewinst op... die je dan kan gebruiken ja, ja, in zo'n laatste stuk van 260 kilometer wedstrijd. Want later uh, bleken ze dus met z'n drieën weg. Nuyens, uh, Cancelara en Chavanel. Ja, en dan is Nick Nuyens de, de meest frisse... Frist, maar op dat moment van maar, van, maar, de, van. maar nog een paar kilometer daarvoor, voor de finish. dan komt er dat handje van uh, Cancellara. Die geeft een handje aan Chavanel, die, die 30 kilometer in zijn wiel heeft gezeten. Ja, maar die, die weet ook. Uh, dat, maar, dat, waar luidt Bonen... dat handje op? Ja, bonus topfavoriet. Wat moet Chavanel anders? Moet hij overnemen dan wordt hij doodgeschoten in België. En ja. dan je... trouwens wel over op het einde. Ja, het einde wel, ja. En toen dacht hij opeens van. Uh, hmm. Wat moet ik nu nog? Ja. En uh, Tom heeft niet gezegd dat hij absoluut de sprint gaat winnen. Dus dat, dat heeft hij ook al verklaard na afloop. Dat dat eigenlijk voor hem het zijn was om op, toch die finale toch nog iets te proberen. Oké. Okay. Dus uh, maar is Kanselaar dan zo'n grote man, meneer, die dan zegt van nou... Tuurlijk jongen, ik snap jou wel, hier handje. We hebben een leuke dag gehad vandaag. Nou ja, een leuke dag. Dat, uh, hij was ontzettend blij dat ik nog op de podium stond, Kanselaar. Maar ik heb hem maar naar de finish zien staan. Ja. Die was niet blij, die was niet gelukkig. Die was gewoon in de in, in verdrietig dat hij deze koers verloren had. Ondanks dat hij zo, ja, zich zo sterk voelde. En dat is natuurlijk een hele goede waarschuwing voor hem. naar de volgende wedstrijden. van ja, een, klein, een klein soort van overmoed. om toch al 60 kilometer voor de streep. zo te zien te, te gaan. en iedereen eigenlijk toch een beetje te kijken wil zetten. Maar, uh, ja. Blijft hij wel de topfavoriet ook voor jou voor volgende week, Parijs-Soubert? Ja, zij, dit zijn, dit zijn uh, renners die kunnen in een week. ze herstellen. Voor, voor wederom een, een, een topprestatie neer te gaan zetten. Dus hij gaat absoluut weer de kloppen man zijn volgende week. En de andere ploeg hebben we toch een beetje hoop geput... uit het feit dat hij geklopt is hij vandaag. Hij is verslaanbaar. Hij is verslaanbaar. <laughs> Oké. Okay. Dat maakt het weer mooi. Hartstikke mooi. Aard, dankjewel. Ik heb nog wat voetbalberichten voor u. In Engeland is Chelsea gezakt naar de vierde plaats. De derde plaats is overgenomen door Manchester City. Die ploeg haalde met 5-0 uit tegen Sunderland. Chelsea kwam tegen Stoke City niet verder dan een 1-1 gelijkspel. En City staat wel op 10 punten van koploper en stadgenoot Manchester United. In Spanje staat Sevilla op de vijfde plaats. Real Saragossa werd met 3-1 verslagen. Andere uitslag is Osasuna Atletico Madrid 2-3. En in Italië speelde de nummer 6 Azoma tegen de nummer 7 Juventus. Uitslag 0-2. Einde van deze langslijn. Morgen melden we ons weer om 10 uur zo direct. Nationaal van 11 uur. Jo Janss met zijn oog op morgen. Ik wens je nog een fijne avond. Dag.